Het is 9 uur, Nijhuis met het NOS-journaal. In Rotterdam is een man doodgeschoten. Het gebeurde in de deuropening van een huis in het deelgemeente Sjaarloos. De Rotterdamse politie was er gaan kijken naar meldingen van een schietpartij. De bewoner bleek zwaar gewond. Hij overleed een paar uur later in het ziekenhuis. Getuigen zeggen dat het slachtoffer ruzie had en toen is neergeschoten. Hij zou daarna via zijn achtertuin naar het huis van de buren zijn gevlucht... waar hij in elkaar zakte. De dader of daders zijn in een auto gevlucht. Silvio Berlusconi heeft voor zijn huis in Rome zo'n 1500 aanhangers toegesproken... die zich hadden verzameld voor een steunbetuiging aan de voordeelde oud-premier. Onder luid applaus beklom Berlusconi een podium om zijn aanhangers toe te spreken. Hij zei onder meer... Ik zou tegen mijn zogenaamde rechters willen zeggen, ik ben onschuldig. De Italiaanse politicus kreeg deze week vier jaar celstraf opgelegd... voor belastingfraude met zijn bedrijf Mediaset. Op Curaçao zijn drie joggers doodgereden tijdens een sponsorloop. Ze liepen in een groep van 50 mensen bij het World Trade Center in Willemstad. Een man reed met vermoedelijk te hoge snelheid in op de groep. De drie joggers waren op slag dood. Een van de slachtoffers is een vrouw uit Nederland. De chauffeur van de auto reed door, maar werd door omstanders achtervolgd en klemgereden. De politie van Curaçao heeft hem vastgezet. De 25e editie van de Deventer Boekenmarkt heeft volgens de organisatie ongeveer net zoveel bezoekers getrokken als vorig jaar. Zeker 125.000 mensen kwamen af op de bijna 900 kramen met boeken. Het thema van de 25e editie was de banaan, vanwege de bananendoos. die al sinds het begin op de Deventer boekenmarkt wordt gebruikt om boeken in aan en af te voeren. De toegangspoort aan de markt was gemaakt van bananendozen. Cabaretiers zongen liedjes over bananen. Het weer vanavond de komende nacht brede opklaringen. Het koelt af naar 15 graden. Morgen vrij zonnig en dan wordt het even flink warmer. 26 tot plaatselijk 30 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. KRO, NTR, VPRO. Holland Dok Radio. Wimfried Bajens. Goedenavond, het is België tegen Nederland vanavond. De aftrap van een reeks uitzendingen van Holland Dok Radio... waarin de komende vijf weken de nieuwe radiomakers te horen zullen zijn. De NTR organiseert dit jaar voor de 22e maal de NTR Radioprijs. De prijs voor het mooist gemaakte radioprogramma van Nederland en Vlaanderen. En dan door jongeren onder de 28 jaar. Dat is belangrijk. Mijn naam is Winfried Bijens. Vincent Bijlo speelt op dit moment in het stuk de LOFAR-expeditie in het Verre Drenthe. Dat doet hij vlakbij de grootste radiotelescoop ter wereld. Gaat daar al een heen. Maar dat is de reden dat hij er de komende weken dus niet is. Dus mag ik vandaag twee gasten aankondigen. Ze zijn de eerste makers van de in totaal tien genomineerden voor de NTR Radioprijs 2013. Er is een jury. En die jury gaat een winnaar kiezen in de categorieën nieuwsgerelateerd en cultureel. En er is een publieksprijs. En dat is belangrijk. Uh, en ieder die luistert kan meestemmen. En dat kan via de Facebookpagina van de NTR Radioprijs. Daar staan ook alle bijdragen op. En die kan je daar luisteren. En een like geven. Zo gaat dat. Vandaag uh, gaan we luisteren naar twee totaal verschillende inzendingen. Dat valt al direct op. Zo meteen hoort u Fuck Authority van de Clemens Lambermond en de Sonariaan van Frederik de Klerk. En beide makers zijn hier in de studio. Goedenavond, heren. Goedenavond. Goedenavond. Um, is het nog spannend voor jullie, of is het werk gedaan en uh, kan je nu rustig achterover gaan hangen? Nou, ja, het is best nog spannend. Ja? Ja, het is geen thuismatch. Ik, uh, ik ben op gladde S hier. Ja, je hebt uh, ver gereisd. Je <laughs> bent uh, in het Hol van de Leeuw op dit moment. Nee, dit is neutral ground. Zeg voilà. dan ja. Ja. Ja, ja. Voor mij is het ook wel anders dan mijn lokale omroepje. Dit is echt wel iets waarna geluisterd wordt. Weet je. Ja, ja. Is, uh, ja, Even voor de duidelijkheid: nog niet eerder uitgezonden. Nee. Eerste bijdrage op de Nationale Radio, de allereerste. Nou, ja. Mooi. Familie zit klaar. Uh, ja, ik, ja? ik heb een sms gestuurd, maar ik, ik, ik weet het niet. Okay. Ik hoop het. Open, dan nou ja, laat het weten, sms me even terug. Alsjeblieft, <laughs> familie van. Um, even Jullie hebben elkaars werk natuurlijk uh, beluisterd, neem ik aan. Want, yes. uh, even de concurrentie uit checken. Uh, wat vonden jullie ervan? Um, nou, ik vond uh, het, het mooi en Belgisch. Het was echt, het, ja, Belgische radio, Vlaams radio is, is ontzettend anders. Heel kunstzinnig. En... Ik zou het ook niet voor elkaar kunnen krijgen... wat, die eigenlijk, wat jij hebt gedaan, gewoon, Frederik. Dat, ja, het was mooi. God, we zijn lief voor elkaar. Er zijn twee mensen over Frederik. Frederik, wat vond jij van de, de Nederlandse bijdrage van vandaag? Ja, super. Uh, het was heel snedig en to the point. Heel Nederlands, om het dan ook zo te zeggen. <laughs> Bedankt, ja. <laughs> Onderhuids uh, hoor ik al wel wat uh, uh, de Je, je, je dus bent er zelf ook dus mee, mee begonnen, hè? We gaan luisteren. Eerst naar Fuck Authority. Leen Steen, 48 jaar, Ronnie van Roosmalen. 44 blikken terug op hun verleden als punkers. In de jaren 80 zaten ze midden in de punkwereld. Speelden zelf in punkbands. Droegen hanenkammen en waren natuurlijk boos op alles. Want zo ging dat. Luistert u naar een programma van Clemens Lambermond. Fontes Hogeschooljournalistiek Tilburg. Hm. Nou, ik had een Hanekam. Uh, zover ik weet was, ja, ik, volgens mij was ik de eerste die echt een, een, een, een, een Hanekam, al, eigenlijk altijd een Hanekam had. Er waren wel mensen eerder geweest die dat ook af en toe dan hadden, maar bij uh, mij was het een soort trademark. Of nou, ik, ik, zag, ik zag er nooit zo heel erg super punk uit. Ik zag oh, zeker op die, in die hardcore tijd later. Er kwamen al de gimpjes en kapotte spijkerbroeken en capuchontruitjes al in, zeg maar. En draadjes om je polsen. dat soort dingen. Maar in het begin, ja, haar overeind, lege kisten, lege broek. Hey, ik was ook de eerste, geloof ik, die het door had, hoe je een haarlak al mooi overeind kon zetten. Die tijd was de haarlak, haarlak volgens mij nog niet zo goed. Als tegenwoordig. Want de haarlak lukte gelukkig vooral geen meter. Ik deed dat altijd met, met eiwit en dan en met een feun eroverheen. En dan uh, zo. Ik wilde ook toen... Toen ik heel jong was, altijd zo'n schotse broek en zo. En Dr. Maarten, een leren jas. Een uh, en die standaard en haar en zo. Dat, dat was toen echt, uh, dat was die tijd wel, ja. Vrienden van kwamen in de klas kwamen met een singeltje van de ex aan. En dat was echt de meest ongelofelijke serie die ik ooit had gehoord. Maar juist omdat het zo lelijk was, was het zo mooi of zo. Heel aantrekkelijk, wat de fuck. Ik wil gewoon meer weten van hoe, hoe kan het dat mensen die niet kunnen spelen... toch gewoon iets uit kunnen brengen. En dan, dan, ja, dan ineens ontdek je dat er een hele wereld achter zit. Ik hield van kis. Heel veel mensen hielden toen... Dat was een beetje het hardste en schokkend vuur en bloed. Dat was, ja, dat was wel heftig. Ja, tot ik puntplaat leerde kennen, dan was gelijk boom. Dat, dat was het gewoon. Ik was overal ongegeneerd piste opgehouden. echt. Het feit al dat in die tijd dat het gewoon elk moment door uh, ja, een paddenstoelwolk boven de stad kon zien en alles gewoon afgelopen was, dat maakt je vreselijk pissig. Het feit dat je werd opgevoed op school uh, had en dingen. En dat je vlak voordat je klaar was er werd gezegd: Nou, er zit niemand op je te wachten. En uh, het enige wat je, wat je in het vooruitstreep is de werkloosheid. Allemaal dat is weet je. Dat was genoeg om pirstoffen over te zijn. Het was toen een hele heftige scene. Ja. In het begin durfde ook niet. Het eerste concert hier liep helemaal uit de klauw we hadden toen nog vechtpartijen met boksbeugels. Echt, het was doodeng natuurlijk voor ons. Maar, ja, toen waren we dertien. En ik heb, nog, ik heb nog de opnames, Dan we wegrennen en ketting gerinkel en dat soort ongevein en kapotte ja, gewaarzen. Toen durfde hij ook bijna nog niet naar de concert, zeg maar, wat staan waar je mocht. In die tijd was het gewoon, nou, mensen waren echt, echt opgefokt. Misschien lacht het ook aan de drugs die je we gebruikt. <lacht> weet de speed was nogal in en zo. Je hebt hier een bandje met daarop opgenomen... dat jullie wegrenden voor een vechtpartij. Ja, dat klopt, ja. Hoe zat dat? Uh, de band begon te soundchecken. Pistache BV was dat. Die zouden met uh, nitwits, zouden die hier spelen. Nou, dat was sowieso al dat lastig in de krant. Ik had net die verzamel waar die bands op stonden. Ik denk... Lees ik het nou goed? In Sliederrecht hier heb je elk jaar het Timefeest. Uh, in Sliederrecht. Uh, die bands die ik zo tof vind, die komen gewoon hier spelen. Nou, ik zeur bij mijn ouders natuurlijk, ja, daar moet ik heen. Ik was nog maar 13. en nooit bij een band geweest kijk. Dus ja, dat duurde. Ja, dit, dit soort opnames gaat het over, hè? Ja. Volgens mij komt het in dit, in dit nummer. Dan zingen ze op een gegeven moment dood aan de en dan staat er iemand te fokken en die staat te ziek heilen in de zaal. Zo gaat het en dan... Dan stopt die band met spelen, de gitarist springt van het podium af en die slaat die gozer voor zijn bek. En toen liep het helemaal uit de klauw. Hij had gewoon een maat bij, die had een cassette-record ja, in zijn Twee, Ja, maar die cassette-record lag onder de stoel. Nou, dat was bij tuinfeest, maar het was zo slecht weer dat het naar theater verplaatst was hier. Nou, volgens mij is het in dit nummer, ja. Dus het gaat over OSL, want je bent eigenlijk zelf een nazi en dat soort dingen. Dotation's en op een gegeven moment gaat dat mis. Wisten jouw ouders wat voor soort band het was toen je hier naartoe ging? Uh, nou, ze hadden wel denk ik wel eens gehoord wat ik naar luisterde, ja. Ja, hier gaat het mis. Hier, hier gooit je gitarist de gitaar af. Boom. Hier is vechten. Dat doe je maar thuis, zegt hij. Ja, er komt straks een ketting. Ja, Wij waren dertien, doodsbang. Hier, ketting. Godver, zeggen we dan. Hier, weg nou, en rennen. Ik hoorde dus van de week het verhaal van die gozer die met die ketting slaat. Dat, er, uh, dat heb ik ook gezien, mensen met helm en zo. Maar die kwamen dus blijkbaar kwamen met boksbeugels op een brommer naar binnen. Ja, maar dacht jij toen niet van, toen je dit meemaakte van... holy shit, ik moet hieruit, ik wilde dit niet meer? Nou, ik vond dat niet leuk, nee. Ik was, uh, wat ik eerder ook al zei, uh, daarna zijn, uh, heb ik ook wel concerten overgeslagen. Die, uh, de Vopo's kwamen hier nog een keer, dat was een jaar later. Er zijn heel veel mensen heen geweest. Maar ik, ja, ik was toch wel een beetje blij achteraf dat ik daar niet was, zeg maar. Maar dat was heel snel over, dat geweld. Tenminste, ik heb daar zelf... Uh, ik bedoel, wij op toeren en zo ook wel eens wat meegemaakt. Maar... maar het trok jou toch te veel eigenlijk die hele wereld om het echt los te laten? Ja, zeker. Zeker. Ik vond het te gek. Ja, zeker. Die livebands en zo, dat was geweldig. Het is sowieso in die tijd super spannend om als punk over straat te lopen. Man. Je wist niet wat je overkwam. En de mensen die jou zagen ook niet ja, en tegenwoordig zo, ja, nou, ja, dat loopt een punker. Nou, ja, weet je wel, dat hebben uh, ze allemaal een miljoen keer al gezien. Hè. Maar toen was het echt zo, nou, liep je de hoek om... en dan kwamen mensen op je af en die schrokken gewoon van, what the fuck? Weet je wel? <laughs> dus, uh, ja, nee, dat was altijd wel erg grappig. Maar. Ja, de mensen op straat kenden het niet. Je zag toen wel nog veel, punks, veel meer punks op straat lopen, maar... Waar op tv en zo was er dan ergens maar een band met enigszins haar overeind, dan had iedereen het erover. Ja, er komt vanavond iets op tv. Misschien is dat wel een beetje punk, weet je? wel. Dan ging je naar de kijken. Was ook wel de tijd hij gewoon zwaaien naar mensen die ook buttons op een jas hadden op straat en zo. Weet je wel. Echt van feestelijke kenning. Je zat in een bandje. Hoe heette die? De Rotterdam En Wat deed je daar? Ik was een zanger. Ja. Best hard eigenlijk. Ja, maar het nummer gaat wel over skaten trouwens, dit. Over downhill skaten. Want waar zongen jullie nummer zo? Waarover mijn nummers ging, Ja, alles van. Uh, ja... Alles eigenlijk van uh, antiracisme shit tot en met uh, uh, heel erg kritische dingen ook over de kraak zien of zo. Uh, die, uh, weet je, mensen die alleen maar een beetje stoomt bij, uh, bij uh, vergaderingetjes rondhangen ...en dan denkt dat ze zich echt aan het verzetten zijn ofzo, weet je wel. Maar dat is dan echt van, echt overal over eigenlijk. Luister je nu nog steeds wel eens je eigen muziek zo? Uh, alleen als er mensen langskomen om te interviewen. <laughs> maar hoe vind je het als je nu terug hoort? Ja, we waren fucking snel gewoon. En dat was superstrak ook. We hadden echt een hele goede gitarist. hele goede drum. En was graag, gewoon, die band was echt top gewoon. En, maar als ik het hoor, nou, dan denk ik, word ik wel ook heel erg moe van nou En dan denk ik van, jezus man. Dat deed ik toen gewoon een uur achterna. Dat ik... Op, op zo'n podium kon ik dit blairen zo. Als ik, nou, als, ik dit, als ik dit één nummer doe, dan val ik flauw gewoon. Er zijn nog heel veel dingen in die scene die juist heel beperkend waren. Dat is ook wel iets typisch punk, hoor. Punk was altijd juist van open, alles moet kunnen. Maar tegelijkertijd kon er eigenlijk niks. Hoezo kon er niks dan? Uh, heel veel uh, regels. Uh, goed en fout. Dat is een goede band, als is een foute band. Uh, heel erg met dat politiek ook. Als je maar een beetje naar het rechts neigde als bent, was je een foute bent. Dat moest wel gewoon extreem links zijn, zeg maar. En, ja, en wel een beetje serieuze teksten en zo en dat soort dingen. En ja, je had heel veel, zeker later, heel veel van die splintergroeperingen, ook vechten onderling en zo, weet je wel. Ja. Met punks. Het was, uh, ja, aan de ene kant was het echt super, super gaaf. Want was het gewoon super spannend en super nieuw was allemaal wat er gebeurde. En, maar op een gegeven moment. Dan sluipen de regeltjes erin en dan wordt het steeds meer van... nou, punk is dit of punk is dat. En als je dat niet doet, dan ben je dat niet. En, en dan is het dus niet leuk meer. Verzet hoeft niet speciaal uh, links of rechts of zo te zijn, weet je wel. Het gaat meer over gewoon dat je, dat je wil losbreken van, van bestaande uh, patronen. Gewoon. En gewoon je, je, je ding wil doen. GELUIDEN. tijd was ook hard. En op zich zou je zeggen nu dat het eigenlijk de tijd weer een beetje zo wordt. Hè? economische crisis en ja, een hoop, uh, ja een hoop onrust, ook in het buitenland. Je zou zeggen van het komt nu weer terug... omdat de zien ook weer gewoon rijp is voor veel meer extremisme. Nou, het is niet alleen een soort revival gevoel van mensen van mijn leeftijd... of ze een soort uh, midlife crisis hebben en terugverlangen naar vroeger. Maar je ziet dat die jonge kids ook best wel die zijn ook gewoon echt pierstof en uh, nou, er is gewoon geen alternatief vanuit uh, de gevestigde politieke partijen echt of zo weet je wel en dingen en dus uh, gaan ze zoeken alleen. Uh dat dat echt uh, verzet er nog niet uitkomt. Ja, dat is meer omdat mensen zijn gewoon nog zoekende of zo. Uh, ze, ze, het is gewoon heel erg moeilijk om, om, om, om te zeggen... nou, we gaan dat weer lekker op zo'n anarchistisch doen of zo. Want dat is allemaal al geprobeerd, weet je wel. Dus eigenlijk zijn ze een beetje, denk ik... op zoek naar iets, naar iets nieuwe manier om zich gewoon uh, te verzetten. Ja, de tijd is er eruit voor. Maar ja, mensen... De maatschappij is zo verschrikkelijk veranderd... En... Ik denk dat mensen ook wel zo ingekapseld worden, zeg maar, heel subtiel door allerlei instanties. Klinkt heel para, maar dat, ja, dat mensen niet zo heel snel meer de straat op gaan. Als je ziet hoe weinig er eigenlijk geprotesteerd wordt nu tegen allerlei onrecht in Nederland. terwijl Toen werd er je, echt enorm veel gestaakt, enorm veel gedemonstreerd en zo. En, ja, het was echt een, een beetje een duistere tijd. Dat heet dan de titelverklaring vak Authority, hoor je. En uh, dat was ook de bijdrage van Clemens Lambermond. Clemens, jij zit hier naast me. Je hebt deze bijdrage ingezonden voor de NTR Radioprijs 2013. Hij is de eter in. Hoe voelt het? Ja, goed. Ja? ja, echt wel heel tof. Echt een soort van ja, beloning voor je werk eigenlijk een beetje. Ja, het, het is gaaf. Hoe, hoe lang aan aangewerkt? Uh, het, het is echt... Um, ik zal niet ja, liegen erover. Het was wel echt last minute work. Dus het was echt in de laatste weken voor de deadline. Heb ik gewoon echt nachten eh, doorgehaald. Montage gedaan. En echt eh, volgens mij nog vijf dagen voor de deadline. Nog eh, het laatste interview met Leen gedaan. Ja, een van de punkers. Um, misschien hoorde ik het verkeerd. Maar in jouw uh, manier van vragen. Zou natuurlijk professioneel. Interesse, hè, geborgen. Ja. Maar er zat ook wat van fascinatie in. Uh, je zat te smullen bij de verhalen van ja, de man. Natuurlijk. Zit er een punk-anarchistje in Clemens? Um, of dat nu nog zo is, weet ik niet. Maar vroeger zeker. En ja, ergens ja, nog steeds wel. Punk is gewoon voor mij de. De reden dat ik muziek leuk gaan, ben gaan vinden... dat was echt weer wat, wat Leen en Ronnie allebei zeiden van... toen ik dat hoorde, boom. Nou ja, dat heb ik ook ergens op mijn vijftiende gehad of zo. Ik weet niet welke het zei, maar ik denk dat het Leen was. Die zei, uh, mannen die geen muziek kunnen spelen, maar het wel maken. Ja, dat, dat, dat heb ik... Ook wel ergens. Uh, nou, ik, ben, ik heb een, een hele andere soort punk leren kennen. Dat was veel poppier, veel leuker en ja. dat, dat lag veel beter in huis. Ah, is dat niet een beetje de soft, uh, soft uh, variant echt, van punk dan? Het, je, echt, de surf surfpunk en zo. Dat is toch Ja, zo topper, soft. Die mee. Zo soft ook weer niet. Oké. Okay. Maar um, nee, maar het was inderdaad wel, ook inderdaad, ja, gaaf. Het ging ergens over en het was rauw, vooral dat. Het was ontzettend rauw en harder dan wat ik ooit kende. Mm -hmm. En ja, inderdaad, die zang, het, het sloeg soms ook inderdaad helemaal nergens op. Als je er nu ook naar luistert, denk je, ja, die kunnen eigenlijk helemaal niet zingen. Maar ja, ja. dat maakt het niet uit. Dat is ook de reden dat je het onderwerp koos, vermoed ik. Is het jouw ja, eigen echt, fascinatie? Of? Ja, echt wel mijn eigen fascinatie. Ik wilde echt iets maken wat ik gewoon heel vet vond. Hm. En echt wat, wat lomp en hard zou zijn. En er een beetje tussenuit zou springen. Moest ja. Het moest origineel zijn. Punkers zeggen altijd, punk is nooit dood. Uh, toch kun je wel zeggen dat de beweging een beetje afgeslankt is. Hè? Zullen we het even voor heel voorzichtig zeggen. Um, is er, is er zo'n ja, ontregelend uh, element in de samenleving? Mis, mis, mis jij dat bijvoorbeeld? Dat je denkt, nou, het zou wel lekker zijn, even een beetje trappen. Um, nou ja, wat je zegt trouwens, Punk is nooit dood. Iemand maakte wel terecht de opmerking tegen mij van... Clemens Punk is nu op Radio 1. Dus misschien heb je nu gewoon echt om zeep geholpen. <lacht> Klopt misschien wel. Um, maar ja, en zo, en zo, goed punt, goed punt. En ik, nou ja, wat, hij, wat Leen zegt op een gegeven moment van... Um, je krijgt alleen maar te horen dat je geen toekomst hebt. Je hebt uh, geen werk. Nou ja, dat... Krijg ik ook wel vaak gewoon als journalist in opleiding. Daar weten we dan op Radio 1 dan wel weer heel veel van af. En dat hoor je elke dag hier. Inderdaad, en het is, dat hoor je ook altijd. En ergens. Maar toch zie ik bijna kamer. Ja, dat klopt. En zie ik weinig protest? Althans, in sommige landen, maar in Nederland niet. zo. Ja, andere landen. Het mist, Punk is denk ik geprobeerd. Ik weet het niet meer dat schoppen protesteren. Maar in jou zit ook niet een man die de barricade opspringt. Nee, dat denk ik niet. Ik, uh, ik vind ik, ergens een beetje schoppen is leuk. En uh, ja, zeker. Maar ik, ik ga niet echt inderdaad mijn hele leven wijden aan zo'n... Uh, punkbewegingen aan iets... en dan verder maar een beetje niks doen. Want dat is, dat is in principe uiteindelijk wat er wel met veel, met veel van die mensen is gebeurd. Ja. Gewoon, sommigen zijn daar nou nog steeds werkloos. Anderen besluiten nu pas echt iets anders te gaan doen. Ja. ja nee, Ik kan dat niet mijn leven zo aan iets wijden. Echt aan één ding. Nee. Ja. Straks maar eens even kijken hoe het met jouw uh, arbeidskansen zijn... in de toekomst hè, als aankomend radiomaker. Um, eerst even... Campagne voeren hoort er ook een beetje bij bij deze prijs. Want uh, yes. ja, een publieksprijs, dan moet je natuurlijk ook je publiek opwarmen. Heb hebben. Ben je al begonnen? Um, ik heb wel wat Facebook posts gedaan en hier zo. Dus uh, mijn, laat ik zo zeggen, mijn omgeving, die weet er wel van. En uh, die vindt het ook gaaf. Dus uh, ja, een beetje. Um, to, nog maar 13 uh, likes uh, tot nu toe uh, op de NTR Radioprijs. Dus je moet ze nog eventjes goed verwijzen. Uh, ja. Want je staat nog niet bovenaan. Dat nee, zeg ik nee, nog nee. Maar alles is nog mogelijk. Het is nog maar de eerste uitzending van vijf. Dus uh, dat komt helemaal goed. Wil je stemmen op de bijdrage van Clemens? Help hem uh, van die 13 af. Dat kan. Uh, ga daarvoor naar uh, de NTR Radioprijs pagina op Facebook. Je vindt het vanzelf als je het intoetst. Uh, het programma met de meeste likes wint de publieksprijs. Heel simpel dus. En tijdens de prijsuitreiking zaterdag 7 september. Dat is om uh, kwart over zes. Uh, dan hoor je daar de uitslag. En op dit moment aan de leiding, wil je misschien wel weten... Mm -hmm. Nelleke Aarnouts met papsplaten. En die heeft er al een heleboel, die heeft er 99. We zijn net begonnen, dus kom erop. op. Uh, alle likes zijn van harte welkom. Uh, inzendingen zijn ook allemaal te beluisteren op diezelfde Facebookpagina... of op ntr.nl slash radioprijs. We gaan verder. Met de tweede inzending van vandaag van Frederik uit Brussel. En dat mm -hmm. heet Sonarien. Het treurigste gevoel dat ik ken is de weg geweten in een gebouw dat niet meer bestaat. Deze uitspraak van schrijver Rudy Kausbroek is het uitgangspunt voor Frederiks documentaire over de verlaten filmstudio Studio Sonar. En met name over de mensen die er werkten. Een programma van Frederik de Klerk, die zit hier. En ik vraag jou even wat, want je speelt nou ja, niet voor eigen publiek hier. Mm -hmm. En in België weet ze wat Studio Sonar is. Maar je moet het even zeggen welk belang dat gebouw heeft gehad... om het ons Nederlands publiek ook even goed te duiden. Ja, dus uh, Studio Sonar is eigenlijk in de Picture gekomen in België... toen televisie begon in België. Mm -hmm. Uh, er waren alleen radiostudio's en die studio's waren te klein voor televisie. Mm. Zijn ze zijn uitgeweken naar een gebouw dat iets groter was, um, dat toen voor die tijd revolutionair groot was. Um, en daar zijn ze televisie beginnen maken. Uh, later zijn ze nog verhuisd, dan hebben ze een nieuw gebouw gekregen en dan is mijn school van de afgelopen vier jaar, mm. het RITS in ja. Brussel, heeft daar het gebouw betrokken. En, zo heb ik het leren kennen. Ja, en, en uh, in België is het een household name. Als we daar uh -huh. zeggen Studio Sonaar, dan zullen de meeste mensen wel zeggen... Dat, is dat. daar komen al die programma's vandaan. Ja, inderdaad. Okay. Met deze kennis in het achterhoofd uh, gaan wij nu luisteren. Je legt het overigens verder perfect uit. Um, we luisteren naar de bijdrage van Frederik de Klerk... van de Erasmus Hogeschool Brussel. En dat noemt hij al het RITS. Opleiding Radio natuurlijk. Dit is Sona Rien. Okay. Um, mijn naam is Frederik de Klerk en um, mijn eindwerk gaat over Studio Sonar. Mm -hmm. uh, dat, dat is de oude filmstudio waar dat, uh, het Rits en de BRT nog in hebben gezeten. Allee, eigenlijk, gaat, eigenlijk gaat meer zo over, over de mensen die daar jarenlang gewoond en, en gewerkt hebben. Um, en eigenlijk de band die ze met dat gebouw hebben en wat dat gebouw voor hen, voor hen betekent. Allee, vroeger, hè, want nu is, nu is het gebouw Verlaten, nu is, het, nu is het leeg, het is ontruimd. Um, ik heb onlangs, onlangs een quote gelezen van, uh, van Rudy Kuisbroek. En, um, en dat was uh, het treurigste gevoel dat ik ken. De weg weten in een gebouw dat niet meer bestaat... Dat paste daar wel bij. En daar, daar gaat het eigenlijk ook wel over. Dat je een was. En dat iedereen met iedereen meedeed. Tegenover als er niet was. Dus je hebt Chris. De Chris. Dat is de schrijnwerker. De jongste van de Noop. En dan heb je... Die daar in de keuken stond, Daniel. Daniel. Die heeft altijd in, in cafetaria gestaan. En die heeft daar ook uh, lang gewoond met haar man, Freddy. Die was verantwoordelijk voor het personeel en voor het gebouw en zo. En dan had je nog... Janine Schevenals. Hé, hey, Janineke. <laughs> dat is uh, een actrice die dat er nog vaak is geweest voor de BRT om daar dingen te spelen. Dat zijn de Sonariens. Een grote poort. En dan zo in het midden een, een schoon parking. En dan, ja, zo een, een gigantische klimop. En dat aan de, aan de brandladder hangt, die ze alle jaren moesten aftrekken. en uh... Regelmatig elektriciteitspanners. Oh. Dat was een heel oude cabine dat daar stond van elektriciteit. En ten gepaste tijden en ten ongepaste tijden viel het licht uit. Alles uit. Ja. Veel herinneringen. Die zien ook dat wel veel rondwaaien. Dat zie ik. De stenen waren van een speciaal formaat. Uh, dat waren geen grote façadestenen, dat waren doodgewoon uh, smalle façadestenen in een speciale stijl. Rood. Dat was zo. Rode bakstenen, zo, oude rode bakstenen. Groen, groen verrusterde ijzeren raam. Grijs, grauw. Maar ja. Van, van binnen zo. De studioruimte werd aanzienlijk vergroot. Grote programma's konden nu gerealiseerd worden binnen de eigen muren, in studio Sonar. Ja, dat was hier, hoor iets hoor, die zo naar binnen komen. Oh ja, een hele grote studio. Donker, natuurlijk, want ja, het licht dan door de camera zijn, geen vensters of niks. En uh, dat was wat, ja. Vroeger. Uh, Beweegde de acteurs, uh, operazangers, pardon, die hadden prachtige stemmen, maar die beweegden veel statischer in de opera en zo. Natuurlijk, dat kon niet op de televisie. Hè? En wat deden ze dan hier? Namen ze acteurs die dus die zangrollen speelden in die opera's. En we kregen dan thuis zo'n grote uh, een, een, een, een bandopnemer. Ik kan niet beter zeggen, een heel grote bandopnemer, heel zwaar. En met heel de opera op. En dan moest je... gaat had je tekst, brochure uiteraard. En dan moest je dat van buiten leren. En tijdens de repetities alleen maar... was daar uh, een man die niet anders deed dan met zijn vingers knipperen... als je je mond moest opendoen. Waarom kun je mij niet lief hebben? <lacht> Wat zal <zou> ik zeggen? <lacht> Maar natuurlijk, uh, je moest die partituur van buiten kennen. Je moest die zangrol van buiten kennen. Uh, ik, ik zong die mee om, voor de ademhaling en alles. Want het moest geloofwaardig overkomen. Het moest zijn alsof dat ik die zangeres was hè, die dat speelde. En dus in Sonaar gekomen werd dat daar uh, gerepeteerd een hele week. In decor, kostuum. De dag ervoor, ja, de generale met schmink, pruik. En, en, of of, of uh, u echt, het haar, hoe, hoe het juist moet en zo. En dan de zondagavond gingen wij rechtstreeks op antenne. <middels> Als je voor het gebouw staat, dan ligt de schrijnwerkerij rechts. Maar als ik het morgens toe kwam, dan was dan... Eerst de poort open doen, die grillen. Dat was een grote poort, een grote dubbele poort. We moesten zo een paar meter stappen. dan moesten we rechts naar die, die kleine deur gaan. Die kleine dubbele deur. Dan moesten we door die gang. En dan passeerde aan aan de trap. Als ik rechtdoor ging kwam dan de schijnwerkerij. De zevenste november 88. Dat is de eerste dag dat ik daartoe gekomen zijn. En dan ja, dat was zo van ja, schoolgastje van 18 jaar dat ze ja, binnen kwamen en zo. Ja, nu, dit en nu dat en toen zei ik zeggen van ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Just uh, afgestudeerd. Ja, uh, die jong mannenke. Een jong mannenke. Pas van de beroepsschool. Ik weet nog altijd heel goed daar was een keer een slot in een deur dat kapot was Zo'n slot en wat ik gezegd tegen hem toen dat was hij de nog maar, dat hij was zijn eerste werk dat hij moest doen toen was hij nog maar pas daar zitten zeg Chris je zou het moeten dat slot hè, want als het slot niet goed marcheert dan boort je die cilinder uit en hè, je zet ze een ander slot was het je zou dat je zou dat slot moeten eens maken je moet die cilinder er maar uitboren en het een en het ander, en dan komt dat wel in orde ja, ik had al gezegd ik zeg goed, verdomme die is toch zo lang aan het werk Zeg, dat kan toch zo lang niet duren? Ik ging naar boven. Dat was aan de montagecellen. De eerste, wat is dat, de 15 is dat Een D15 ja. of zoiets? Ik had, had hem helemaal rink rond dat slot, allemaal gaatjes geboord voor dat slot eruit te boren. in feite. Hij had dat, Zeg, Chris, godverdoe me, jong. <laughs> <laughs> eh, wat heb je nu gedaan? Ja, hè, kom. Het was gebeurd, in feite. Hè. Uh, maar langzaam rand is dat toch gekomen en is dat altijd een hele vriendelijke jongen geweest in feite. Nooit niet um, nie, nie, nie opstandig geweest of nie, nie, nie, geen harde woorden. Nee, nee. Het was zo'n beetje een troedelkindje, zo eigenlijk, ja. Ah, hè, dan alleen als jongen gaan mij De rest was allemaal zo uit al. Het is graag. Ja. Um, zoiets ongeveer. Dan had ik hier een lage kast. Met hierboven een rek waar dan mijn grote spanijzer stond. Hier had dan uh, nog een rek tegen de muur waar dan allemaal handgereedschap stond. Hier stond mijn, uh, mijn werktafel met vier wielen onder. Ik was die zwaar. Verzetten ze. Um, hier was mijn, mijn linzaag. Hier stond een, een werkbank. Hier had ik ook nog een werkbank. Hier stond allemaal een slijpmolen op een, een toestanden. En dan had ik hier mijn, mijn combiné. Mijn schaven, mijn zagen, mijn boor. mijn schaven, mijn zagen, mijn boor. Um, hier stond mijn, mijn topee. En dat was het. En dan hier, dat waren allemaal vensters, zo. Allemaal vensters. Oh. En uh, in een van die vensters zelfs, als dingen gepasseerd is, de de auto van Google Earth. Stel ik hier aan mijn zaagmachine te werken als die auto hier gepasseerd is. Dus ik sta op Google Earth. <laughs> dus... werden gemaakt. Van tijd moesten we een keer, nee, dat was in de beginperiode moesten we een, een stoel maken voor, voor iemand klein te laten lijken. Dus die stoel die was gigantisch groot. Ik geloof dat een drie meter hoog was. En je moest al een ladder pakken voor op op het zit het zitgedeelte te graven. al hetgeen wat uit de breinen van de studenten kwam en wat dat enigszins te verwezenlijken was, dat maakten we. Van, van het kleinste bakje tot de tot grootste stoel. Hij zegt dat aan mij altijd zal bijblijven van sonar. Dat zijn de geluiden van, van de deuren, van de ramen. Daarom dat ik, allez, vlak voordat het gebouw gesloten is, ben ik, ben ik nog snel zoveel mogelijk geluiden gaan opnemen van sonar. Um, die, echt, allez, die, die echt zo typerend zijn voor sonar. En daarmee heb ik dan eigenlijk de soundtrack gemaakt van Sonar. Hoeveel trappen waren het schat? 56. 56. 56 trappen. He, naar boven. Dan de deur van het appartement open doen. En daar was de living en de keuken. Maar en de kamers die waren beneden, die waren op het tweede verdiepen. Ons deur van boven die deed we nooit dicht. Nee. We deden nooit dicht. Nee. Ook niet van ons kamer's als we gingen slapen. Al die deur die stond altijd open. stond allemaal open bovenkant. Dus we boven. we daar eigenlijk. Als daar iets is, hoorde het eigenlijk. Dat hoort geen feiten. Dat dat ze hoorden heel veel klanken van beneden. Ja, alle klanken, hè? Ja. In feite, als je hinder de chauffeurs aansloeg, hè, dat was werkelijk... Woe, echt, maar nog veel harder, zo precies als een storm dat, dat opkomt, zo, een wind. Zo, hè, dat is onbeschrijfelijk. En dan, wanneer dat de chauffeurs aanging, wanneer dat ze aansloeg, had gedoet gewoon uh, de gasmeter... Dat was zo... Iep, iep, iep, Dat was zo precies een tandwiel. Zo. En dat, dat hoort je tot bovenop terden. Ja, ah, dat was... U wist dat, hè? dat dat ja, chauffeursbrand nog. Want van tijd viel ze in pan. Ze gaat nog, want we worden de meter gaan. <lacht> dat is ja, typisch. Piep, piep, Alles piep, piep, piep. Piep. Bye. Naar de keuken gaan. Uh, buiten gaan. Dan rechts de koer over. De deur van de gang open doen. Dan door de, door de flapdeuren. Dan... Uh, dan die nam ik er links. Dan die deur open. En dan... Rechts, als, als de buffet van de van de keuken. In de rechter zelf, daar was altijd heel veel. Daar was ambiance. Dat was altijd, altijd deels veel Het Zat boompvol, Boemvol. zowel van voor als van achter. De cafetaria was toen in feite, als wij het gekregen hebben, dat was van de VRT waar de ding is, waar de zondagsmis opgenomen werd. Want als wij daar gekomen zijn, waren nog al de dienstjes zo aanwezig... Eh, voor de zondagsmis. Die werd daar constant opgenomen en dan werd die uitgegeven op televisie. Dan is dat veranderd, Jan. Dan is het een restaurant geworden. Gewoonlijk ging de keuken open s morgens tegen zeven uur. Was hij daar, want dan kwam de, de groentenboer... en de, de, degene die het vlees bracht, kwart voor zeven, zeven uur was zij ook daar, van kwart voor zeven. Oké, okay, dat betekent dan ook studenten die met de metrokamer of met openbaar vervoer... die naar daar kwamen, die de les hadden... die waren daar om kwart, acht uur, kwart na acht. Oké, okay? maar dat was voor die jongens en meisjes in feite een, de ontvangst. Daar dronken ze smorgens hun koffie, daar aten ze dood gewoon... En we hadden koffiekoeken dan voor smorgens, nee, en hè? en daar waren smorgens koffiekoeken, de bakkerkamp... Spaghetti en dingen en buffelfrit, frit. <laughs> ja. Dat was gewoon aardappel Dat is ze minder. En ook de maandag zou ik nooit geen spaghetti gezet hebben, want daar zijn er veel te eten bij brengen van binnen thuis. De maandag was mijn slappe dag, hè? Dus... De maandag was nooit geen spaghetti. Nee, oh nee of geen frit, toch niet? Want dan hadden ze, hadden, dus meeste mee van binnen thuis. Dus dat... En de ja. donderdag was toen ook al weg gaan altijd. Dat ze naar vijf gingen. Dat, was heel dik. dat wist ik dan ook van de studenten. Als het vijf is, Ja, dan dacht na was dat weinig. Hè? Oef, dan hadden ze nog een zware kop. Hè? <laughs> eigenlijk leef je daarmee in, hè? met die studenten. Zo, hè? Je kent hun leven eigenlijk. En hun ritme zo van alles en nog wat. Dat is zoveel jaren. Ja, ja. Ja, toen ik daar op school zat, dan ik had je niet het gevoel dat, daar iets, dat er nog iets gebeurde of dat er nog iemand was. Dat is echt zo dood en, en leeg. Ook het cafetaria, dat was niet met cafetaria zoals dat was toen dan nou, Daniel daar was. Daar, nee, daar werkte niemand, dus dat was gewoon een leeg lokaal met wat tafels en wat stoelen. en Je kon daar ook niks kopen of je zat daar, ja, af en toe. Maar we hadden wel een automaat. Zo, en een paar automaten op de gang. Dat is zo'n een, een, een koffie, een, een koffiemachine. Ja, echt notige koffie. Dat is zo op de gang en daar stonden we dan meestal in onze klas. Dat ook wel zo'n charme. Toen het gebouw echt helemaal leeg was en verlaten, dan ben ik daar nog eens terug geweest. Ja, en dat is dan wel gek, want je kent dat gebouw en dat is dan echt helemaal leeg. Er staat dan niks niet meer. Als je daar dan zo rondloopt, dan begin je zo dingen in te beelden. Zo, van wat er allemaal gebeurd zou kunnen zijn. Video van hmm. Ja, je houdt ervan. Het is nu een oud gebouw, maar dat is iets speciaals waar dat je het toch aan houdt. Ginder was het zo, ja. Was dat was mijn, mijn eerste groot werk. Waar ik terecht gekomen ben, van school af. Dus, uh, ja, je hebt daar toch een band mee. Ik heb, dat, ik zeg het, ik heb maar 24 jaar gezeten. Je hebt heb een band met dat gebouw. Je kent dat van, van kop tot tien. En, ja... Dat gaan wel nodig doen, ja. is zo'n aarde niet geweest? Oh, dat was enorm geweest. Als ik bedenk hoeveel uh, ja, toneelstukken... Hè, televisiestukken dan, hè, die daar zijn opgevoerd. En uh, die operas dan ook. Hoeveel cultu cultuur dat daar is opgenomen en gebracht... Dus, hè, voor, voor de, de kijker... Had zo'n naad geweest, had je dat allemaal dus niet gehad... Oh, dat zou toch jammer geweest zijn. Wanneer dat zonaar uitgebroken is, bij manier van spreken... We ja, ben... zijn bijna tot daar. Zijn, Chris heeft dan toen gezegd... Freddy, als je het op de bouw nog een keer wil kijken en dit en dat... dan kom toch eens naar daar. Ik heb dan in, in twijfel gestaan. Hey, zou ik nog eens gaan? Oké, okay. ik heb dan ook naar daar gegaan. En euh, ik moet zeggen, ik ben met een heel naar gevoel terug, terug weggegaan daar. Als ik het gezien heb, hoe dat het gebouw verlaten is, hoe dat het dood gewoon weggesmeten is, alles, dat deed toch wel pijn. He, want je kunt nu zeggen wat je wilt, het gebouw had iets. In uw herinneringen door... Door dat gebouw lopen zo, dat is... Nou... Sommige herinneringen komen naar boven. Sommige willen niet naar boven komen. Mm. Nou... Mm. Dat doet wel iets. de laatste snik. Zo doen we dat. Uh, wat een prachtig stuk geluid hebben wij gehoord. Het was Sonarien, gemaakt door Frederik de Klerk. Inzending voor de NTR Radioprijs 2013. Frederik, um, ja, je hebt hem natuurlijk al honderdduizend keer gehoord. Nou, hij is nu de lucht ingegaan uh, voor uh, een ieder. Uh, kun je hier nog zelf van genieten? Want het is een complex stukje radio, mogen we wel zeggen. Ja, inderdaad. Maar ik, heb het, ik heb het werk er wel ingestoken. En, en het is nu ook wel een plezier om ernaar te luisteren. Het is, het is versie van zoveel. Een, dus. Het was nog eerst een last, of niet? Het is, was het een, zwaar? Heel, het is een heel moeizame weg geweest. Ja, hoezo? Het heeft heel lang geduurd voordat ik wist dat het ging worden. Ja. Hm. Want ik wou iets doen met, met zelfgemaakte muziek. Ik wou iets doen met, met geluid. Geluid van alledaagse voorwerpen, daar muziek mee gemaakt. En dan interview. Ja. Ze duurde lang. Ja, lang. want we hebben veel gehoord in deze um, nou, toch wat vrijere benadering van, van een radiodocumentaire. Mm -hmm. um, uh, wat je al zegt, uh, interview zit veel muziek in. Laten we daar even gelijk over beginnen, want u is uh, muzikant. Althans, ook nog uh, ambieert een uh, carrière. Ja, absoluut. Ja. Ik heb nu vier jaar radio gedaan. Uh, vier jaar radio gestudeerd, dat mm. kan in België. Um, en ja, nu ga ik helemaal de andere kant, de muziek op. Het ligt wel een beetje in hetzelfde straatje, maar... Maar dat ja. betekent dus dat jij uh, wat horen, althans deels, uh, de delen van de soundscapes, dat jij die <laughs> zelf hebt gespeeld, gecomponeerd, et cetera. Ja, inderdaad. Ja. Dus ik bouw mijn eigen home studio dan en dan ga ik te werk. Ik zit op kot met een heel goede vriend en, en samen zitten wij dan op, op kot. Ja. Ja. Op kamers, ja, kamers. Ja, ja. ja, dat is hier helemaal anders natuurlijk. De taal. Ja, nee, ja. Die kamers zien er hetzelfde uit over ja. het algemeen. Um, maar dat, dat, dat is natuurlijk een compleet andere benadering van, uh, van radio maken dan mm -hmm. uh, bijvoorbeeld wat we met Clemens hebben gehad. Daar gaan we het zo eens even over hebben, want die verschillen zijn zeer opmerkelijk. Ja. Um, dat gebouw, je hebt net even uitgelegd dat mm -hmm. elke Belg uh, het gebouw kent. Waarom besloot jij dat gebouw uh, eigenlijk... Nou, ja. Een eerbetoon voor het gebouw te maken. Ja, Het was eigenlijk hetzelfde moment dat ik die, die quote van, van Rudy Kausbroek tegenkwam. Um, het terugste gevoel dat ik ken een gebouw dat niet meer bestaat waarin ik die weg nog ken. Mm -hmm. um, dat is, ja, is zo'n grote weemoed. Het gebouw werd verlaten, werd ontruimd dit jaar. Dus voor mij was het dan ook van ja, als ik het wil maken moet ik het nu maken. Mm -hmm. En voor die mensen was het echt, echt heel pijnlijk afscheid. Want die hebben er heel lang gezeten. Ja, want we horen emoties, uh, ja. nou, althans als ik het goed hoorde, uh, uh, vloeide er een traan. Ja. Um, is het, uh, ja, wat, voor, wat voor gemeenschap was dat? Heel gemengd, ook heel veel verschillende tijdstippen. Hè. In de jaren 50 een aantal mensen die, die er nu in zitten en dan later jaren 60, jaren 70. Een soort nederzetting eigenlijk, ja. een commune. Ja, in een komen en gaan, maar er zaten heel, heel, heel ja, zoals je zou kunnen zeggen, gewone mensen. Dus die met alledaagse dingen bezig zijn open en dicht doen van deuren, mm. euh, zitten aan het onthaal, mensen zien toekomen. En dan kwamen er artiesten die dan ja, daarin grote dingen kwamen draaien en, en kwamen acteren. Ja. Dus echt samen, samenraapsel van heel veel soorten mensen. En daar zit een soort melancholie in natuurlijk, dat komt door het verhaal ook, maar dat moet dan ook een beetje in jou zitten. Ja, ja absoluut. Dat is ook de muziek, allee, dat zit daar ook in. En, en dat is daarom dat ik ook met die muziek nog voort wil. Ja. Ja. Eerst popster, dus en dan ja. uh, hoe gaat het klinken de muziek? Uh, ik zou ik zou durven zeggen, ja, redelijk experimenteel als je naar dit kijkt. Het zal altijd wel een midden tussen radio en muziek blijven, denk ik dus. Oké. Okay. Ja. Okay, dat, dat valt ook te combineren, denk je, ja. uh, internationale popster en radio maken. Ja, ik denk het zeker wel. Straks als je die prijs wellicht hebt, dan dan dan, dan zou dat <laughs> misschien wel eens gaan lukken. We gaan even uh, toch iets verder praten over jullie opleiding daar, daar in uh, in Brussel. Um, Jullie doen af en toe luistersessies. En ik denk dat dat voor iedereen wel interessant is. Want dit is radiomaken mm. uh, op het hoog niveau. Dan gaan jullie jaarlijks... Nou, vertel het even. Zitten, We Wij luisteren. trekken ons terug. Ja, wij trekken ons terug. Dat is met, ik denk, 60 man. Ook oud-studenten. Dus mensen die in de professionele sector zitten ook. Uh, gaan wij samen in één lokaal zitten. En alle eerste, tweede en derde derdejaars hebben iets gemaakt. In radiowerk van 10 minuten. Mm. Dan wordt daar collectief naar geluisterd. En na het werk... Kortom, koptelefoon op... Ja, nee, nee, nee. Oh, speakers. Okay, speakers. Dus iedereen ja, ja. luistert naar hetzelfde, op ja. hetzelfde moment. Um, en nadien geeft iedereen zijn ongezuite mening. Heel kritisch, dat kan soms heel hard zijn, heel emotioneel. Hmm. En, uh, ja, dus er wordt gewoon gezeten en geluisterd naar radio, zoals het in de jaren 50 gebeurde dus. Het ja, ja, ja. is wel bijzonder. Um, en uh, deze documentaire die je gemaakt hebt, daar deed je een jaar over? Hè? Daar heb ik een jaar aan gewerkt, ja. Ja. Een er, schrijven. nou ja, want jij bent uh, dan nou, niet de concurrent... maar we gaan een beetje ja, vergelijken wel. Beetje, maar eigenlijk ja. ook een beetje aangeven dat het... nou ja, min of meer appels en peren vergelijken is mm -hmm. ook. Want jij vertelde al even, ik heb er de laatste weken heel hard aan gewerkt. Ja, maar een, de laatste weken, ja. Een beetje de, de aanpak van de nieuwsman. Uh, denk ik iets meer. Ja, ik denk het wel. Het is echt, wij leren vanuit school echt het, het, het onderwerp benaderen... en dat zo goed mogelijk uh, verwoorden, beeldgeluid, schrijvend, whatever. In ieder geval, uh, zet een onderwerp neer. En ja... Uh, ik heb volgens mij de kortste documentaire die ertussen zit. Ik vind <laughs> het ook wel mooi en typisch voor punk. Weet je, gewoon een verhaal, bam, neerzetten en zo. En ja, ja. het is ook wat, wat, wat die Vlamingen doen. Dat is... Ik kan het niet. Ik denk dat bijna niemand het kan bij journalistiek. Want radio is vaak een beetje theater. Toch wel kunst misschien af en toe zelfs mm -hmm. en wij als journalist zitten daar heel vaak misschien net een beetje tegenaan te trikken alleen het wordt het nooit echt helemaal ja dat hebben jullie wel maar, maar jij, jij bent jij voelt je de, de journalist en zegt hij is de kunstenaar ja dat denk ik wel dat is de verdeling ook een beetje uh, maar uh, ben je niet jaloers want ik bedoel uh, dat is natuurlijk met een, een liefde uh, voor het vak uh, uh, en tijd en rust want zij hebben gewoon vier jaar studie jij hebt het als bij uh, nou, als een van de vele vakken op je Ja, dat, dat klopt wel ja maar ik hou ook bijvoorbeeld van tv en dat vind ik ook heel gaaf om te mm. maken en ik vind het tof wat hij heeft gemaakt maar nee ik had het niet hoeven maken ik vind het ook goed dat hij het heeft gedaan. Hij hey, maar... blijft een beetje aardig. Ja nee nou <laughs> dat was je ik. dus luisteren misschien wel. Misschien wel. Ja, nee, maar jij zegt dat is niet mijn dat is niet mijn ding dat is niet nee, mijn... Dit is wat ik nu heb neergezet vind ik echt ja echt een van het tofste ding die ik heb gemaakt echt het beste misschien wel mm. weet ik niet maar in ieder geval ja dat is mijn aanpak mm. klaar. Um, uh, nou ja, laten we het even omdraaien. Uh, want jullie zijn uh, in Tilburg, denk ik, heel erg bezig met journalisten maken... die naar, uh, naar uh, de krant kunnen, naar uh, Radio 1 wellicht, allerlei omroepen kunnen. Werk. Daar is uh, de opleiding op, uh, op, op gestoeld. Jullie, hoe uh, gaat het in Brussel? Bij ons is het, is het ja, het is, het, het is gestoeld op uh, compleetheid van, van radio. Het is echt een, een ontdekking van radio in al zijn facetten. Ze mm -hmm. dus zijn bezig met documentaire, ze zijn bezig met nieuws... ze zijn bezig met hoorspelen, dus radiofictie... Wat in België op radio niet meer te horen is ook. Dus heel veel dingen die wij maken zijn ook niet meer te horen op de, op de nationale zenders bij, bij ons in België. Het is een beetje een terugkerend verhaal in deze NTR radioprijs. Want mm -hmm. er komen prachtige inzendingen uit België elk jaar. En uh, dan vraag ik vorig jaar ook vroeg ik aan de deelnemers. Uh, Goh, en wanneer komt het op de Belgische radio? En dan was het antwoord en bij jou nu ook weer. Nooit. Het is een beetje radio-archeologie wat jullie doen eigenlijk gewoon. Ja, absoluut. Ja, nee. nou, maar is, dat moet dat toch frustrerend zijn. Daar zit je zweet en tranen in en vervolgens... Uh, ja, maar het is ook verschrikkelijk, het verschrikkelijk leerrijk in. en boeiend. Omdat je, je leert radio in, in, in, al zijn, in al zijn hoogtes en laagtes kennen. En, en in alle het detail. Ja. Maar dat is, bedoel, frustratie, dat, dat ken je niet. Nee. Ja, ik heb, ik heb hard, toch weer die rustige Vlamingen eigenlijk. Ja, nee, he. Ik heb wel hard gezweet en gezocht en bloedzweet en tranen is er in, in die vier jaar gekropen ja. Maar ik ben heel blij dat ik het gedaan heb. En dan, ik bedoel, er is dus niet zoveel ruimte voor uh, radiodocumentaires daar. Um, dus nee. daar, daar ga je geld niet mee verdienen. Nee. Even dat, die, die muzikale carrière terzijde geschoven. Waar kom je dan terecht als je deze afleiding hebt, opleiding hebt afgerond? Uh, in mijn geval reclame, radioreclame. Mm. Ja, dat is wat ik, wat ik ambieer te doen en, en wat ik waarschijnlijk en ook En hoe krijg. ziet dat eruit? Als baan? Dat ziet er goed uit. Nee, maar ik bedoel, wat doe je dan? <laughs> uh, dat is ja, monteren, in mijn geval. Monteren en componeren, denk ik. Misschien het schrijven en het inlezen. Dat ook nog. Ja. Het domen, uh, want dat is natuurlijk ook een beetje. De NTR Radioprijs is maar het begin van een uh, mm. grote carrière. Um, ik ga overigens even zeggen, iedereen die ook op de um, bijdrage vanuit Brussel wil stemmen... Die kan het natuurlijk doen. De sonariëns van Frederik de Klerk staat ook op de site en op Facebook. Zoek even NTR Radioprijs en like het. Je had er volgens mij ook nog niet zo heel veel voor het nee, begin van deze serie. we staan samen op 13. Dus Allebei 13, nou ja, dat is vast nu al veel beter geworden. <laughs> Daar gaan we aan werken. Um, uh, even heel kort nog. Droom, wat ben je over 20 jaar? Uh, verslaggever of nieuwslezer ergens landelijke radio, hoop ik. Jij? Muzikant, radiomakers. Ja. Wie gaat er winnen? Ja, ja moeilijk dat ik te zeggen. Zeggen. Wat, wat denk jij? Nou ja, ik, ik ben natuurlijk wel heel erg onpartijdig. En er is een jury die daar heel veel verstand van heeft. Dus ik ga daar natuurlijk niks over zeggen. Maar jullie hebben vast alles al een beetje geluisterd. Wat zijn jullie favorieten? Uh, mijn favorieten? Goh, ik ben wel heel erg fan van, uh, van het Twintigers Dilemma. Van Kathleen Kraanhals, die hier volgende week ook bij jou zit. Precies, dat heb je gelijk dan even goed geteast. Want uh, luister daarnaar. En dat gaat over, kan jij wel al even zeggen. Dat is namelijk een mooi verhaal. Uh, twintigers uh, die zowel in Nederland als in België worstelen met... wat gaat het later allemaal zijn voor mij? Ja. En hoe ga ik daarmee om? Ja, daar zitten jullie dan. Ja, en daar ja. zitten wij dan ook. Ja. Klopt. Ja. Het is een universeel probleem. Maar ik zeg altijd maar, het komt allemaal goed. <laughs> Vermoed ik. Jongens, veel succes. Uh, ga flink campagne voeren voor die, uh, ja. voor die bedrijksprijs. Juryprijs, die is natuurlijk in handen van een autonome jury. En daar gaat u nog over horen in de komende uitzendingen. Uh, ik wil nog eventjes zeggen, volgende week dus in deze uitzending... zoals je al hoorde, Kathleen Kranhals met De Twintiger van Nu... en Nelleke Arnoud met Paps... Platen Die komt ook uit uh, Tilburg, hè? Ja, klasgenoot van mij. Klasgenoot van jou, kijk eens aan. Uh, dat is allemaal volgende week te horen. En dat is natuurlijk weer op dezelfde tijd. Ik zeg nog één keer, stemmen allemaal. Facebookpagina van NTR Radio Prijs. Of via de site ntr.nl slash radioprijs. Robert Meder is hier zometeen op Radio 1 met NOS langs de lijn. Ik dank mijn gasten voor hun komst. Goede reis terug naar Brussel. Dank je wel. Ja, de, de, de, hoe heet hij ook weer? de... Vier aan rijden niet meer, hè? Nee, nee. niet meer. Nee. Dus dat wordt gewoon een boemeltje. Ja. Nou ja, goed. Je hebt, je hebt een mooie bijdrage gemaakt. En wellicht spreken we elkaar over een tijd weer in de finale. En wellicht hebben jullie gewonnen, jongens. <laughs> ja, ik, we zien het wel. We zullen zien. Ja. Hartstikke goed. Heel benieuwd. Dank je wel. Dank je. De ophef over de hitte is overdreven. Dat is overdreven, maar dat is volgens wat alles in Nederland. Ik vind het heel goed dat de overheid hier aandacht aan besteedt. Ik vind het ook een beetje ernstig overdreven. Het klinkt weer zo zeurderig. Ik ga niet zeggen elke keer hoe warm het is. Ja, dan krijgen de mensen het vanzelf warm. Het nieuws van de dag. Een prikkelende stelling. Een gast in de studio. Dan staan we allemaal hysterisch klaar met protocollen en hitteplannen en noem maar op. En uw mening die telt. Hou je hoofd gewoon koel. En dan gaat het allemaal goed. Luister iedere werkdag van half twee tot twee naar stand.nl. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. I believe we can save the world with a shovel. No, I'm not a crazy old fool. I'm Desmond Tutu and I tell you that we can reverse climate change. Just dig it. Schrijf ook mee op justdigit.org. Just dig it met dubbel g.